Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk staflid van premier Johnson is opgestapt. Vanmiddag dook een filmpje op waarin de oud woordvoerder samen met andere collega's grappen maakte over een kerstborrel in coronatijd. Het team van Johnson zou vorig jaar tijdens kerst flink hebben gefeest. terwijl er net een strenge lockdown was. Het zorgde voor een boel boze Britten. Vandaag heeft ze haar ontslagblief ingeleverd. Ik zal die remarks voor de rest van mijn dagen all of you at home for them. I understand the anger and frustration that people feel. I'm offering my resignation to the Prime Minister. Ze spijt van haar opmerkingen en snapt dat het mensen gekwetst heeft, zegt ze. Het is niet de eerste keer dat politici in Engeland zich niet aan de regels houden, zegt Fleur Launsbach. Bovendien laat deze video zien dat er binnen Downing Street grappig werd gedaan op het moment dat het virus in dit land hard toesloeg en eiste, En dat is schadelijk voor het vertrouwen in deze regering. Volgens premier Johnson heeft de borrel niet daadwerkelijk plaatsgevonden. Hij bood wel zijn excuses aan. Twee mannen die vorige maand betrokken waren bij de rellen in Rotterdam moeten drie maanden de cel in. Ook moeten ze duizend euro schadevergoeding betalen en mogen ze een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. Eerder werden ook al twee relschoppers veroordeeld. En in een natuurgebied bij Sint-Philipsland in Zeeland zagen ze letterlijk door de bomen het bos niet meer. De uitkijktoren van 15 meter die er staat deed zijn naam niet echt eer aan. Omdat de bestaande toren van 15 meter ja, te kort werd, of tenminste, hij is niet korter geworden omdat de bomen zijn gegroeid. En daardoor keek je niet echt meer mooi over de bomen heen, dus nu is er 5 meter aan toegevoegd. Het ding is nu dus 20 meter en dus kunnen wandelaars en andere natuurfanaten de uitkijktoren weer gebruiken waarvoor hij bedoeld is. En verwachting is dat de toren in de toekomst niet opnieuw hoeft te worden verhoogd omdat de bomen grotendeels zijn uitgegroeid. Het weer nog, vanavond zijn er opklaringen en is het droog en in het westen kan er een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file die nog wel vrij veel vertraging veroorzaakt op de A10 Zuid. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel heb je nog bijna een half uur vertraging. De weg is intussen wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja, Flower Power, hè? zou je niet? Maar, ook, maar uh, ook meer dan Flower Power. Ja, met, het was toch 67, ja, dat was natuurlijk een hoogtepunt van de Flower Power. Ja. ja. Gek is dat uh, ik moest ook denken aan het nummer Sowing the Seeds of Love. Sowing the Seeds of Love, dat is een nummer wat veel later is geschreven, Tears for Fiers. Ja, ik ken het wel, ja. ja als, maar zou ja, zeker als ode, als hommage aan Lennon, want yeah. I'm the Warriors. Dat is, ja, is zo'n zo uh, zo decoratief, flowerpower-achtig nummer. Mm -hmm, dat, yeah. dat, dat ze dat, ze dat proberen na te doen. Okay. En uh, dat is ook echt power nummer. Met een soort politieke boodschap erin. Yeah, okay. Alleen, um, Lennon, die had... Uh, ik heb natuurlijk ook nog eens wat over nagelezen. Maar I'm mijn woorden is eigenlijk... Uh, Lennon en flowerpower... Uh, Ging niet dat, samen. Dat, dat ging niet <laughs> helemaal goed, want hij wilde <laughs> dat natuurlijk ook weer op de korrel nemen. Ja, ja, ja. En uh, dat nummer, I'm the Wars, is natuurlijk uh, is ook briljant. Je hoort het al op de Anthology. Ja. Daar speelt hij op een klavinetje met Ringo alleen, met z'n tweeën. En dat, dat ja, de Engelsen zeggen haunting, dat, dat, dat gejaagde, dat, dat beetje, dat, uh, um, dat uh, bezielde, dat. Um, uh, wat moet ik zeggen... Uh, dat onheilspellende. Ja, ja. Vooral dat onheilspellende zit al heel erg... in dat nummer. Gewoon door die stem van Lennon. Ja, ja. En dat pianootje. Fantastisch. Ja, je en vindt het, het onheilspellend? Het is heel onheilspellend. Ja. Ja, ja, ja, maar het is oh, ook, ik zal er even luisteren. Het is, ja. het is natuurlijk... Uh, wat ik ook lees... het is Jeroen Bos op muziek gezet. Het is een soort... Ja? Het is oh, een, soort okay. ja. een soort trip... Een soort hallucinatie. Ja, is, het, is ook, het heeft ook wel humor. En het is ja, ook... Zeker. Uh, betrapt worden ja, ja. Met, je, met je broek op je enkels. En uh, er ja. zit zo alles in. Ja. Een beetje stout, stout zijn. En, uh, you, ja, dat dacht ik ook, yeah. boy. Ja. Ja. Maar het is ook wel... Uh, het is ook wel een soort kunstwerk. Het is een soort, ja, ja. soort avantgardistisch ja. kunstwerk. Als je voor van een song... kunt ja. zeggen. Hè? Je kunt het vergelijken met een schilderij van Picasso. Okay. Omdat, ja. het, omdat het iets verbeeldt. Ja wat veel verder gaat dan het alledaagse. Ja. En um, in die zin is het ook weer Lennon die hier de grenzen verlegde. Met de ja. Beatles. Waar, ja. Ja. waar de Beatles zelf dachten, flower power, wij zijn de trend zetten. Dan komt Lennon vlak daarna met I'm the Warriors. Waar hij eigenlijk alweer dat een beetje bekritiseert. Dus ja. ik vind het Daarom wel een heel bijzonder nummer. Het was wel een flauwe power man. Hè? Make peace not love en uh, hey, match ja, en al ja, dat soort natuurlijk. zaken. Dus, Hij ja, had ja. dat in zich en ook, en ook het op de korrel nemen daarvan. Ja, natuurlijk. moet ook dat, niet. Dat, ja. Daar kan je me iets me voor voorstellen. Zo dus kan je hem wel zien. Ja. Ja. Oké, okay, en daarna gingen we I mean mine. Nee? For no one, sorry. For no one. Ja. ja. Ja, van, dat is eigenlijk nog een, een andere periode. Voor Noah's No Revolver. Revolver, ja. Ja, oké. Okay. Yeah. Dat is nog echt weer een popzong binnen. Wel een, een hele, hele goede. Binnen een beetje de kaders, voor zover je dat kon zeggen, van de Beatles. Yeah. Van wat een popzong moest zijn. Oké. Okay. Heel ja. beheerst, ingetogen. Prachtige ja, tekst, vind ik. Yeah. Yeah. Ja. Mooie Paul McCartney. Ja. Ik weet niet zo goed. Ik ben niet helemaal in die tekst ingedoken. Maar als je, als je luistert, gaat het over iemand die dus verdriet heeft liefdesverdriet. Ja. Maar ja, normaal liefdesverdriet is van, ik ben in de steek gelaten. Ja, dus ja, ik ja. heb verdriet. Maar dit gaat over iemand die eigenlijk uh, uh, verdriet heeft over het feit dat er liefde over is. Ah, dus ook degene oké. die zelf een ja. eind de stekker eruit heeft getrokken, ja. die is verdrietig. En dus ja, ja, in die zin uh, mooi gezicht, is het ja. ook weer knap. Ja. Kna ja. en die tekst, die, die, die gaat dan weer... Dat, dat maakt het poëzie. Dat het, ja. dat het verder gaat. Net zoals... Uh, ik, ik vergelijk het met... Uh, Jobim, Carlos Jobim heeft een liedje geschreven. Uh, How insensitive heet het geloof ik. Okay, How ja. insensitive. Uh, door Astrid Gilberto gezongen. Okay, ja, en daar ja, zingt ja, ze ja, ook. Ja, ja, ja. Uh, ze neemt afscheid van haar geliefde. Want ja. ze, ze is er helemaal okay. klaar mee. Ja. Maar ze voelt er intens, ze voelt er intens verdrietig. Oké. Okay. What can you say when a love affair is over? Ja, dat is, en, uh, ja. Ja. Dat is de opera, net, net het verschil tussen een, een, een, een aardig goed liedje schrijven... of echt oh, een liedje, ja. een song The schrijven die, ja. Ja. die poëzie in zich heeft. Ja. Dat, dat, het, uh, dat het wat, wat meer emoties, uh, menselijke emoties ja. Ja. tegelijk combineren. Ik heb, ik heb ook wel eens horen zeggen dat uh, het, het goede van de Beatles was... dat de teksten en de melodieën zo goed op elkaar aansloten... Dat eigenlijk de, de melodie, de, de zangmelodie was, ook de, de was, was eigenlijk een soort extra instrument. Ja, maar dat, dat kun je zeker zeggen. Er werd zuiver ja, gezongen. En, uh, ja, mooi, hoor, mooi. Ja, het is inderdaad wel de kunst om een... Uh, als je bijvoorbeeld hier zo'n Wat zit er voor solo in? Een horen. is een, een hoorn. Ja, goed, zo, ja, ja. Ja. Om, om in die sfeer van dat liedje... Goed, een, een hornsolo te ja. spelen. En, uh, ik geloof dat George Martin een van de allerbeste hornspelers die je kon krijgen uit Londen. jij ja, kom maar hier. Ik zit hier met uh, een paar boys met, met een beetle. En uh, ja, ja, ja. McCarthy was zoals bekend weer helemaal niet onder de indruk. Die zei van, ik ja. kan niet het nog een keer doen. En die man schijnt beledigd te zijn. Ja. Volgens mij is de enige opname Hier doe je het maar mee. Ja. En dat was natuurlijk ook, was ook goed genoeg. Ja. ja. Ja, ze hebben wel een hele hoop uh, uh, verschillende instrumenten gebruikt. Die denken allemaal die je wel op de wereld kan vinden, denk ik wel. Hè? Wat je net zei, die hamilton en zo, en Harmonicum en zo. En, uh, nou, wie die hoorn en zo. Ze ja, hebben ja, echt ja. alles gebruikt. Wat... Ja, misschien. Ze kregen ja. door dat uh, ze hebben op bestelling bij George Martin. konden ze alles krijgen. Oh, oh, dat is dat hard, George ja. Martin zei, nou, dat, ja. dat ga ik voor je organiseren. Maar ze zeiden dus meer, ik wil zo'n klank hebben of zo, hè? En dan zei George misschien, nou dan moet je uh, dat soort instrumenten hebben of zo, ja. Ja, dat, dat was, niet, uh, ja. McCartney wist vrij, die wist door zijn iets betere muzikale gevoel, ja. wist hij vaak wel precies te zeggen wat hij wel en niet wilde. Okay. En Lennon, die zei, uh, die, die sprak meer in algemene termen van... Ja, ja. Uh, ja tegen George Martin van luister ik heb nu dat nummer voor de Benefit of Mr. Kite ja. ik, ik, ik moet het hooi uh, ruiken van het circus in dit nummer oh, okay. uh, ga er maar mee aan de gang En ja, ja. <laughs> moeten zich even wachten, <laughs> ze horen kromen ja misschien, misschien begrijp ik wel wat je bedoelt Dat ja, ja, ja. Ja, ja. was, was meer, uh, ook weer heel belangrijk geweest ja. die praat meer in stemmingen ja, ja, maar zo kun je er ook komen natuurlijk maar met drie volgen hebben ze ook heel veel met opnameapparatuur geëxperimenteerd en zo Hele lange uh, tape loops en zo. Die zijn op verschillende... Ja, ja, ja. ja, ik lees ook hier dat... Uh, hier verschijnen ook de namen... Geoff Emmerich als eerste in die oh, tijd. Oh, oké. Okay. Ja, de technicus. Hè? Uh, daarvoor ja. was het nog... Uh, dat was ook toen een, een echt een, een rookie... Norman Smits. Dat was een van de eerste... engineers die mee mocht doen. Uh, maar later was het... George, uh, Geoff Emmerich. Dat is ook wel een bekende... Uh, ja, technicus, innovatieve technicus... Ja. En uh, ik weet niet of Emmerik dat, dat uh, de man was van de double tracking. Wat, uh, Lennon van ja. zijn stem bijvoorbeeld uh, had een hekel aan zijn eigen stem. En die, die wilde dus met uh, zijn stem gedouble tracked hebben. Dus met een minimaal okay. tijdsverschil ja. uh, twee gelijke stem. Uh, ja, oké. Okay, dus dat volle klinkt ja. Zo. Ja, ja. Ja. en zo. toen hij dat helemaal gehoord had, zei hij, ja, dit wil ik, dit moet gewoon. Iedere nummer wil ik, wil ik dit <laughs> hebben en niet, niet anders. Okay. Maar ze waren ook wel bezig met, uh, met, met drumtechnieken en met compressie van als dat gevraagd werd van ja. geluiden. Om, en gewoon... achterstevoren natuurlijk dat soort zaken waar zo. Ja, want uh, eigenlijk was de apparatuur was een beetje ja, heel oude wet, kunnen we nu zeker zeggen. Hè. Maar zes sporen of acht sporen of Vier ja. sporen zelfs inderdaad, ja. minimaal. Het klonk ja. verschrikkelijk goed, maar naarmate je dus meer de, de, de console belastte met meer geluid, uh, met meer takes, ja. uh, nam natuurlijk de kwaliteit uh, af, want ze moesten die takes dan stapelen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus op een gegeven moment ja, ja. de, de, de band vol was, dan werd, werd een aantal sporen gecombineerd tot één. Dan ja. noemden ze dat. Ja. En dan hadden ze weer een paar sporen vrij, dat ging <laughs> ja, ja. ten koste van kwaliteit. Ja. Ja, tegenwoordig heb je een onbeperkt aantal sporen, maar toen vier inderdaad, ja. Maar techniek is denk ik niet alles, hè. Het is hoe je het gebruikt, zijn het natuurlijk allemaal mijn hulpmiddelen, dus uh, ik denk dat we dat heel goed doorhadden, ja. ja. Ja, ze hadden het goed voor elkaar technisch, maar het, is, het, was, het was wel een, een belangrijke bouwsteen om die, uh, om die muziek goed over het voetlicht yeah. te, te krijgen. Oké, okay, dan komen we bij uh, Everybody's got something to hide, except me okay. and my monkey. Vond ik vond het een beetje een rommelig nummertje eigenlijk. Ook druk, maar wel weer mooi natuurlijk. Hè? Ja, de White Album, hè? Ja, dus wat je zegt. Het is, het is natuurlijk wel een beetje rommelig. En uh, hier begint uh, de boel ook een beetje te rommelen bij de Beatles, hè? Ja, toch wel. Ja, ja okay. dr drugs. Ja. drugs uh, kijk, I'm the woorden dat was misschien ook wel... Uh, was het ook, ook een trip, een soort LSD-trip? denk het wel, als je die teksten leest. Ja. <laughs> maar dit was natuurlijk uh, misschien wel Heroïne. En Yoko Ono. Dus uh, vergeet niet dat in de tijd van de White Album Yoko Ono haar opwachting maakte. Ja. En uh, die... nou uh, ja, goed, de tekst is natuurlijk ontzettend leuk en een beetje ja. plagerig, hè. Ja. Except voor ja. meer maar Monkey. Dat is gewoon, dat gaat over zijn, over zijn relatie met Yoko Ono. Denk je? Dat ja. is dus Lennon. Kijk, For No One hebben we net gedraaid. Dat, ja? sch dat, dat schijnt over Jane Asher te gaan. Oké, okay, oh. zijn eerste lover. Dus de, de, de break-up met Jane Asher. Oh. Dan krijg je Paul ja. McCartney, die maakte dat van. Maar Lennon, die schrijft, die schrijft die, die, over Ono. Over, oh die komt ja? je met, met Everybody Can Something To Hide. Ik zeg voor meer maar monkey. Geen romantiek, <laughs> geen flauw, geen, geen, geen uh, soft uh, gedoe. Nee. Gewoon een, ah, een totaal crazy monkey. nummer. Ja. En er zitten leuke dingen in. Geoff Emmerich zegt dat het op een gegeven moment een, een, een brandweerman... de bel van een brandweerauto hebben oh, ze gebruikt. Klopt. ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Het een hele mooie wakker geschud eigenlijk, hè, met die bel. <laughs> en er zitten ook handclaps in. Alle vier... De credits. Alle vier handclaps. Handclaps in dit nummer. Oké. Okay. is dus ook een ja, leuk zo. dingetje. En ja, verder gaat het natuurlijk toch wel uh, uh, over... Uh, ja, over, over de hele turbulente tijd waar Lennon in gaat. Want hij, ja, klopt. Ja. Hij is eigenlijk. Uh, zelf uh, vindt hij dat hij. Uh, verlost wordt van, uh, van. eigenlijk van heel veel dingen waar hij geen zin meer in had. Uh, maar dat moest via de methode drugs en Yoko Ono. En Yoko Ono ook, inderdaad. Ja, ja, dat ja. en, en ja. Uh, dan krijg je dus. Uh, ja, dit soort, dit soort teksten, dit soort nummers. Wat, ja, wat eigenlijk de Elm ook gewoon uh, interessanter en, en leuker maakte. Maar want dat Joko gezien... Ono heeft wel een grote invloed gehad, denk ik, hè? Nou, ik wil niet tijd... zeggen negatieve invloed, maar. Uh... Nou, wil ik wel zeggen. Ja, toch Oké. Okay. <laughs> nou, dat is natuurlijk ook leuk, want ja. dat lees je ook. Er zijn, er zijn toch veel Beatle-liefhebbers die mm -hmm. Joko Ono door dik en dun blijven verdedigen. Ja. En ook wel met, met reden, denk ik. Mm -hmm. Alleen uh, ja. Je moet niet per ongeluk het youtube filmpjes zien waarop ze staat te zingen op live in Toronto. En, uh, nee, inderdaad, dat is zon. Ja, het ja, is ja. eigenlijk, oneerbiedig ja. gezegd, een soort aapje wat, ja. wat op het podium uh, staat uh, ja. helemaal misplaatste dingen te doen. Ja, maar ik hoorde dat ze over... Uh, een uitgekend uh, Lennon. Die ja. ging, die maar ze heeft John Lennon wel een beetje een bepaalde kant op geduwd. Een avant-garde uh, richting op of zo, hè? Ja, ja. Dus een beetje uit de popmuziek ook uh, niet alleen maar muziek maken, maar ook uh, ja, uh, schilderen, beeld en dat soort zaken. Dus andere ja. kunstvormen, denk ik, inderdaad. Ja, ja, ik, ja dat, is wel, dat kunst is belangrijk. Ja. Want ik denk dat, uh, nu moet ik ineens weer denken aan uh, het Tune-In van Mark Lewison, die, die ja. pil die ik dan toch maar gelezen heb. Die uh, daar komt, uh, zeg maar, die, die Stuart Sutcliffe, de, ja. de, de vriend van, van John Lennon, met name ja, uit de Hamburg. Toen to de bassist. ja. ja. Uh, die kennen door Lennon van Art College. En Stuart okay. Sutcliffe was een, was een verdienstelijk en een serieus schilder. Ja. Een, een artiest. en uh, Eigenlijk is er, heeft Lennon... Uh, nadat Sutcliffe dus uh, voortijdig stierf op zijn 21ste... ...aan ja, ja. zo'n hersentumor. Ja. Ja. Um, heeft hij eigenlijk misschien onbewust zitten wachten op wie gaat dat... Wie gaat dat van mij invullen, totdat hij Joko Ona tegenkwam. Toch ja, echt niet ja. dat, dat artistieke. Ik heb ja. een maatje die, die, die, die zich met kunst, echt voor kunst interesseren. Ja, ja, ja, ja. Dat, is al, dat is een beetje mijn eigen interpretatie hoor, maar dat ja. is... Ja, ja, je, het zou het, kunnen, ja. ja. Het is, het is ook ja. toch wel uh, door Lennon hele leven ja. te zien dat hij ook wel een soort... Klopt. Ja, ja. een soort ja. Abs Abstract kunstenaar was met zijn gekke, ja. gekke boekjes. Maar dat hoorde ik ook, toen ze gestopt zijn met optreden, kregen ze tijd voor andere dingen. He, dus Paul McCartney die ging ook naar de avant-garde-richting uh, op of zo, daar in Londen bleef ja. hij wonen, dus ze gingen ook hele andere mensen ontmoeten en zo. Ja. En George Harrison ging weer ja, naar in India, denk ik of zo. Ringo bleef gewoon thuis, denk ik of zo. Maar ja. En John ging ook Ringel naar de andere kant. Ja. Ze gingen daardoor uit elkaar denk ik. Dat ik denk toen ze gestopt zijn met optreden kreeg natuurlijk iedereen veel meer tijd, veel meer vrijheid en zo. Ja. En toen zijn ze begonnen ja, uit elkaar te groeien denk ik wel. Ja. Ja, ja zeker. Nou, ja, dat dan kan de... de muziek maken, maar ook daardoor natuurlijk. Ja. ja. Dat is misschien ook het uh, weer het, het, het uh, merkwaardige dat uh, Paul McCartney zich uh, met al die vrijheid in de Londense kunstkringen bewoog, ja, heel klopt. Op de hoogte ja. was. En ook, net als Lennon, interesse had in, in, in moderne kunst, avant-garde... maar Lennon, die had ja, of niet de discipline... of hij miste een maatje... of mm -hmm. hij miste een soort aanleiding om, om ook op die manier in de wereld te stappen... want Lennon zat eigenlijk vaak lethargisch thuis. Okay, hij, hij componeerde yeah. wel, hij schreef wel... maar hij zat yeah. natuurlijk nog gevangen in zijn huwelijk met Cynthia... Een oh. uh, hele fantastische vrouw, uh, maar uh, niet, niet geschikt voor Lennon. En hij, hij, hij zat toch gewoon niet lekker in zijn vel. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah. En uh, tot. Ja. ja de ging en je zegt Paul weer... McCartney is zo, zo professioneel of zo. dat hij wel muziek kon blijven maken, of zo. of gericht iets kon doen. Ik denk dat in de persoon was hij voldoende. Uh, ingevuld en volwassen... om gewoon... het leven te kunnen genieten. Ja, ja. En Lennon ondervond dus allerlei... ja, in, interne barrières. Om, ja, strubbelingen zo. Uh, oké. Okay. Ja. Die, die, die, die, die was natuurlijk ook... die zocht ook dus echt... de uitweg in drugs. Nou, ja. heeft natuurlijk, heeft, ook, heeft ook vastgezeten... voor het gebruik van marijuana. Ja, oké. Okay. maar, maar dat is... Ja, dat is. <hijen> nee, dat is allemaal echt... definitief gebruik. Nee, ja, dat ja, ja. is het toch wel... ...wat uh, ja. verder Lekker gegaan. Te ja. Nog iets anders ja. zeggen over de Waard-album, inderdaad. Ja. Ten eerste rommel, je had helemaal geen titel of zo. Of had ook of zo. Zou dat nog een reden gehad hebben? Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Het zou oorspronkelijk gewoon de Beatles heten. Ja. Ik denk wel dat er al... ...wat je natuurlijk vaker hebt... ...naar nou, zo'n hele extravagante bijna barokke uh, uh, plaats, Dat so beetje spefers. terugkeert naar de, ja. een beetje naar je roots. Dat hebben ze eigenlijk pas Klopt, het ja. aan het eind van hun carrière willen doen met, met, uh, met Let It Be, met Get ja. Back. Maar uh, White Elm was ook wel een soort van we gaan het nu, we hebben het nu wel laten zien, we gaan nu gewoon een, een ah, okay. witte roes ja. maken. Simpel. Ja, ja. En, ja, uh, ja, ja, het was natuurlijk ja. wel de Beatles toen ze terugkwamen met India, een hele interessante club nog die Echt nog al bij elkaar ja. Uh, hoorden. En... Ja, want je had toch ook uh, die uh, beveemde tapes of zo, die ze thuis hadden opgenomen, waardoor het wie bleek alsof ze één groep waren en heel enthousiast en zo. Ja, en, uh... ik denk dat ik bedoel je. Ja. Ja, ja. Jij doelt waarschijnlijk op de, op de tapes uh, die in George Harris' huis zijn gemaakt, met ja, de van India. Ja. De Asher of Issue tapes is, Ja, inderdaad, ja. ja. En uh, dat was gewoon eigenlijk. wat dat ik ook zei, de, de, ja. ja. De coherentie die ze hadden, de discipline van we gaan een nieuw album maken, we ja. zetten alles, iedereen heeft zijn inbreng. Ja. We zetten het allemaal op tape en we gaan ja. daarmee de studio in. Ja. Maar op het moment dat ze de studio ook daadwerkelijk ingingen, bleek het dat toch wel behoorlijk. Ja. Uh, ja. Maar toen kwam nou, je ook uh, Was die bij die S-tapes, nee. Die was uh, ja, die was toen ook al. Uh, die kwam toen ook al uh, volgens mij langzaam in Beeld in ja. Studio. Dat ja. zouden we ook weer op moeten googlen. Volgens mij. <laughs> was het Road de ergste tijd. Ja, met de, album, laby, met de White dat Album. Dat, de ze, album ze, ja. dat ze gewoon ja. uh, daar continu zat. En, uh, ja. Ja. Ze was ook op een gegeven moment ook ziek. Toen werd ze in een bedstudio ingededen. En waar? planner zei, ze hoort ja, ja. ja, ze bij mij, dus waar ik ben, is zij. En, uh, ja, ja. Ja. Die maakte er helemaal geen punt van. Nee. Maar uh, het was wel uh, even wennen natuurlijk. Ja, het is toch een stuk werk inderdaad. Ja. Maar die, waar die vijandigheid nu vandaan kwam in de White Album periode... Is me eigenlijk ook niet helemaal duidelijk, want de sfeer was wel heel slecht. Ja, maar was het niet ook een soort jaloezie, denk ik of zo? Dat er ineens een, een ja. vijfde in dat groepje van vier kwam of zo? Zeker. Of ook, ja, dat... Maar ook zonder Ono was het al wel uh, ja, niet ja, goed. Ja. ja, ja. Wat ik net zei, ik denk dat ze allemaal verschillende richtingen uitgingen. Ja. En dat ja, zonder op een vier sprong. En iedereen ging zijn eigen weg op, denk ik. Ja. Ja. En Epstein was natuurlijk dood, hè? Oh, ook belangrijk, hè? ja. Ja, en die was natuurlijk ook niet meer... Uh, die was toch veel eerder dood dan voor Sergeant Peppers al, of niet? Nee, na Sergeant Peppers. Oh, oké. Okay. Ja. Hij heeft Sergeant Peppers nog wel, uh, nog wel gehoord. Ja? Oh. En, uh, maar hij is wel kort na het verschijnen, is hij, gewoon oh, een maand nee. na het verschijnen van Sergeant Peppers, is hij uh, En hadden ze ook niet problemen met, hun, uh, uh, met Apple en zo, en, uh, hun business en zo? En geldproblemen. Ja, ja, ja. ja. Nee, Apple begon. Uh... Later volgens mij, ja. Nou, Apple was leindruim. natuurlijk, White Elm was het eerste album met dat prachtige Apple-logo. Ja, begon ja, toen, ja. volgens mij zo'n beetje. Okay. En ik denk dat, uh, ja, dat is toen... Daar hebben ze ook heel veel ellende. Dat, aan was, gehad, dat was in het ja. begin nog wel juist een leuk idee van, vooral, kijken ja. wat het wordt. Ja. Later ontdekte ze dat natuurlijk iedereen dat kantoor leegplunderde en het uh, ja. geld <laughs> vloog eruit. <laughs> en uh, dat is ja. ook wel mooi beschreven <laughs> okay. in uh, The Love You Make want, ja? okay. dat is dus die Peter Brown, die, uh, ik ja. zei perschef maar volgens mij was hij ook wel een van de mensen die financiën daarvoor in de gaten hield en die zei ja, ja, ja. dan ja, sloog ja. de deur uit even dus, wat muziek nog tussendoor uh, I Mean Mine hè? volgens mij van uh, Let It Be ja want we hebben ja? George George is nog niet aan, uh, aan bod geweest oké, okay. nou dan en, gaan we even dit nummer draaien en dan gaan we het even over George hebben goed my Ja, Let It Be. Niet eigenlijk, eigenlijk niet het laatste album hè, van de Beatles. Dat is ook een beetje raar gaan eigenlijk. hè. Ja, het is uh, het laatst uitgebrachte album. Het ene laatste opgenomen. Ja, ja, ja. Zullen we maar zeggen dat het ook weer een unicum is in... een echt <laughs> Beatles dingetje. Wat ja. zij voor, als, als enige of als eerste in ieder deden. Van waarom laat je dat op de plank liggen? Ja, ja. Maar... Uh, ze vonden het allemaal uh, niet goed genoeg. Nee? Geloof ik. Nee. Okay. De, de sfeer was te slecht. Nou ja, we krijgen ja. dus volgend jaar die film. Zeker. Waarin, ja. waarin de, de maker beweert van... Nee, de sfeer was helemaal niet zo slecht. Ik zie gewoon uh, vier mannen die uh, plezier met elkaar hebben... en goed samenwerken. Oh, oké. Okay. En die incidenten... Ja. Uh, dat de stelling, de stelling wel slecht was. Dat Lennon te stoond is en op de grond ligt... Uh, eigenlijk de stond om te zingen uh, en dat George Harrison wegloopt, omdat Paul McCartney zegt van, joh, wil je het niet zo spelen? Maar je moet het zo spelen. oké okay, yeah. Maar um, dus dat, wel dat een... zijn wel incidenten, yeah. maar over het algemeen uh, oh, okay. was de harmonie er toch Toen wel. Dus okay. nou, we dat gaan we volgend ja. jaar zien. Ja. 11 september, Pim. Schrijf in je agenda, dat ja. komt u uit. Het zou toch dit jaar al uitkomen? Ja, ja. maar er was iets. Oh, dat was iets over shit. Shit. Het dus is gewoon een jaar uitgesteld. Het is een jaar uitgesteld. Jaar uitgesteld. Ja. En, ja, omdat je zegt de laatste... Of is het nou de laatste of de ene laatste? Maar de, we hebben natuurlijk de 50, de 15th anniversary gehad ja, van... klopt. Van Sgt. Pepper, van de White Album, ja. van Abbey Road. Ja, Waar, is, waar blijft Let It Be? Ja, inderdaad. Ook een maar, jaar uitgesteld. Ja. Die schijnt volgens jou ook nog niet, nog niet officieel. Oh, nog niet officieel. We hebben okay. een heel mooi ja. boek wat volgend jaar uitkomt. Mm -hmm. En uh, die film? Ja, die film, ja. Ook heel benieuwd. Ja. Het boek schijnt ook heel goed te zijn. Uh, samengesteld door de Beatles zelf. Alleen over alles. Of ja. over alles. Oké. Okay. Ja. ja. En. Uh, ja, een heel uh, wisselvallig album, maar wel een van mijn favoriete albums. Ja. Er zijn uh, er ook twee versies van eigenlijk? Uh, ja, twee mixes bedoel je? Of ja, uh? twee versies eigenlijk, ja. Ja, één ja, kennen we niet eigenlijk. Eén is ooit gemaakt mm -hmm. uh, door, ik geloof dat het George Emmerich, yeah. die heeft een mix gemaakt. Hè? De, de vraag was, je hebt hier, weet ik veel, 400 uur muziek. Mm -hmm. Kun je daar een LP van maken op zich ja. een hele, hele vervelende klus. Ja, ja. Tijd klus. Nee, ik bedoel eigenlijk van veel Spector. die versie. He, ja, die Rol of Sound of zo. Meer de John Lennon versie eigenlijk. Dat en is de versie. En de, ja, ja. de oh, latere Paul McCartney versie eigenlijk. Oh, okay. Ja, het is ja, it be Naked. Let it be Naked. Ja, dat was wel een goed idee voor Paul McCartney zelf, maar de Beatles community nee? is okay. ook daarover verdeeld. En ik zelf zit ik ook in het kamp van de originele Lennon. Ja, met veel specter, ja, ja. Uh, en ook met de, met de geitjes en gekkigheden van John Lennon. Ja, den. klopt. Ja. Want uh, als ik me niet vergis, de, heb je wel eens opgezet laat uh, Led Zeppelin. Ja, uh, het begint het maar, ja. met Lennon die een vreemde soort kreets slaat, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Heb nog onthouden inderdaad. Klopt, ja. ja. Welke plaat Heel begint door. zo vreemd? Ja, ja, ja. ja. Ja. En uh, dat is natuurlijk de, allemaal opgeschoond, tussen aanhalingstekens, door de oh, op Naked weggehaald. McCartney ja. heeft er eigenlijk op Naked een gewone plaat van gemaakt. Hij heeft al die oh. onzin-dingetjes, die ja. korte liedjes, okay. Dig It, en Maggie May, en, en die grapjes van Lennon tussendoor, ja. heeft hij eruit gehaald. Jammer, want die uh, hoort er al bij die plaat. Ja, ja, en daardoor. Pril, ja. Ja. Nee, daardoor loopt eigenlijk de meeste mensen lopen het niet zo warm okay. voor. Oké, ja. Ja, zo zie je maar ja. maar grote raasel was natuurlijk inderdaad waarom die, die LP had natuurlijk veel sterker kunnen zijn. Uh, want Don't Let Me Down stond ja. er niet op. Nee. Dat, is echt, dat is onverklaarbaar. Zo'n goed nummer. Het is een vrij kort LP. Dat had er gewoon op opgemoeten. Kwalitatieve ja, content. Ja, ik nou te had denken. Ja, dat was de achterkant natuurlijk van Get Back of zo. En dat vond ik wel ja. een mooie combi. Ja. Ik maar weet niet als de... je op die uh, Lennepia. Ja. Ja. ja, gek. Ja, misschien, maar je bent het niet gewend, hè? Nee, nee. Dus, uh, ja. Ja. Apart, ja. Nou, well, I'm in mind. Ik moet eigenlijk ja. terug naar de beginperiode van de Beatles. Want in het begin hebben ze eigenlijk uh, zelf bedacht... We willen veel nummers die met I beginnen. Of met you. Of met she. Hey, from me to you. Ja. En, uh, she loves you. Yeah. Daar hebben ze heel veel uh, succes mee gehad. Dus ook weer dat, dat ja... Ze dat, ze dat bewust gedacht hebben... Ja, hebben ze bewust uitgesproken. Yeah. Oh. Om echt het publiek te ja. bereiken. Ja, ja. En uh, ja, dat werkt. Okay. Maar ja, als we natuurlijk een uh, aantal jaren later zijn, in 1969, dan is mm. I, me, mine, die I. Dat ja. is natuurlijk al heel anders op te vatten. Dat is uh, gewoon, een, gewoon een dingetje van. Uh, ja, ja. Van, John, van George de Harrison, de ja, okay. die, uh, die iets over. Uh, ik vind het ook een, wel een aparte persoon, titel. Dus, I, ja. ik, mij. Ja, I'm in mean mine. Ja, het is wel een, uh, het wel een mooie klank inderdaad. Ja, ja. ja, Weet je iets over de tekst? Ik geloof dat het betekent uh, mensen die te zelf zijn. Alles draait om jezelf. Oh ja. ja. Ja, Ik, ik, ik zouden wij zeggen in Nederland, I'm oh, ja. in mean mine. Oké. I'm in mine. Uh, ja. ja. Maar ja, Harrison zou Harrison niet zijn. Heeft het is natuurlijk ook altijd een geweest wel in zijn teksten. Hè? Al zijn yeah. Beatle teksten yeah. zijn, uh, zijn, zijn een beetje een beetje negatief. Oh. Ja, zijn eerste nummer was Don't Bother Me. <laughs> <laughs> uh, Sing For Yourself. Uh, noem het allemaal maar op. Uh, yeah. Yeah. Het is allemaal een beetje is management. We daar al die teksten voor. Yeah. Um, maar dat nummer van de Abbey Road is toch een heel mooi nummer? Is ja, toen, box, ja, ja, toen is het op een gegeven moment gecombineerd in de George, de, de ziener George, de verhevene George. Die, ja, ja, ja. Die, uh, dat is een heel mooi mens eigenlijk, uh, George Harrison. Ja, ja. En, uh, ik moet het boek I'm In Mine nog gaan lezen, maar het schijnt dat je... Oh, dat is een boek over George Harrison. Ja, okay. ja yeah. en um, dat is toch wel een, een heel mooi... Um, een soort de wijsgerige George, die okay. eigenlijk al bij I'm in Mine, ja. Ja, natuurlijk ook al eerder. Zeker ook bij Within You, Without You. Ja, tuurlijk. Ja. En, ja, uh, nou maar hier toch ja. ook weer, weer eens een statement maken okay. En in de vorm van een mooi walsje. Maar helaas heel kort, onuitgewerkt. En Phil Spector heeft dat nummer Zijn... nog een beetje langer gemaakt. Door okay. één compleet ja. te kopiëren en dat erachter aan te plakken. <laughs> je hoort het niet, want het loopt vloeiend over. Als ja. je het weet, dan denk je: oké, okay, zo heeft ja. hij dat gedaan. Ja. En uh, compleet met, met het word orkest erbij. Ja, natuurlijk. Het hij heeft het van okay. weggehaald weer bij uh, ja. Be Naked. Waardoor is het nummer weer gewoon een gestript nummer. Ja, okay. Te kort eigenlijk. En je mist iets. Hebben wij nou het lange nummer gehoord? Ja. Oké, okay, 2 ja. minuten 25. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja. Dus het kan nog korter. Ah en het is natuurlijk misschien toch wel om te, uh, nog even noemenswaardig de laatste keer dat, drie, dat er eigenlijk gewerkt werd aan een Beatle nummer van januari 1970 dat ze bij elkaar in de studio waren uh, drie althans, dat was ja. om I mean mine, de remix er nog daarvan uh, uh, te, te maken of, of, of af te maken en nog eens door te spoelen, Lennon was toen al lang en breed ja. vertrokken dus het was echt het, het oh, ik heb zang zo, zo begrepen dat het op de plank lag dat het helemaal klaar was eigenlijk maar dat ze intern niet wisten wat ze ermee moesten. Ja, want zoiets, Abbey Road ja. is pas daarna opgenomen of niet. Nee. Of de, uh, ja. dat, dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Oké. Okay. Uh, want je zegt het eigenlijk goed, Abbey Road is na Let It Be opgenomen, maar Let It Be is niet uitgebracht. Nee. Toen zijn ze teruggekeerd naar de opnames van Let B. Ja. En toen hebben ze gezegd, laten we Army Mine dan ook maar afmaken. Oké. Okay. Toen is het yeah. weer, Toen, is wel een, toen is het, ik geloof wel een single van hè, Let It Be, of, is toen uitgebracht. Klopt, ja. ja. Back was al eerder uitgebracht. Ja. Maar toen is op een gegeven moment, uh, heeft Lennon heeft gezegd, we gaan het album uitbrengen. Ik ga met Phil Spector, ga ik die ook, zaak nee. gewoon uh, okay. nog een keer uh, langs. Ja. En uh, tot afgrijzen van McCartney, want die wilde <laughs> het helemaal niet. Nee, nee. Nee. Uh, hebben ze dat uiteindelijk? Uh, ja, nou we zijn blij dat ze het gedaan hebben. Ja, uitgebracht. <laughs> ja, en we krijgen waarschijnlijk ja. volgend jaar nog een keer een versie met outtakes en misschien wel andere mixes. Oké. Okay. Ik ben ja, echt ja. heel benieuwd. Oké, okay. nou. okay, even uh, terug. Uh, nog een nummertje van de uh, White Album: While My Guitar Gently Weeps. Nummer, hè? Ja, heel mooi nummer. Mijn favoriete ja. nummer van de uitelmoet, kun je zeggen. Ik weet het, het is gewoon die, die de klanken, het de, de, de fantastische timbre van het nummer. Ja. Je hoort alles goed, drums, maar goed opgenomen. Ja. Clapton, ja. ik denk dat hij door een Leslie-box speelt. Hè, ja, dat zou kunnen, dat, ja, ja. En het is toch weer, eh, uh, kijk, we hadden het over Joko Ono die die studio in werd geloodst. Ja. ja, maar. George Harrison was eigenlijk degene die twee keer met succes mensen van buitenaf mee heeft genomen. Ah, okay. Natuurlijk de yeah. tweede keer Billy Preston. Ja. Yeah. Nou, die is die is, uh, me, uh, Die yeah. heeft natuurlijk uh, de hele Get Back uh, of de hele BLP, uh, hef, heel erg goed uh, bij ingekleurd. En hij is ook op bureau te horen, hè? Nog. Oh, ik wist Preston. ik Nee. nee. Jij ja, speelt What uh, I Want You See So Heavy. Oh ja, ja inderdaad, dat is een mooi nummer, ja. Maar, ja, maar dit, ja... En Erik Clapton natuurlijk, hè, Dat is de tweede die hij die binnengehaald heeft. Ja, ja, ja. ja dat is... Uh, maar volgens mij wel nee. de enige nummer. Ja. dat Erik Klepten op andere Beatle-nummers... meespelt, of wel? Nee, volgens mij ook niet. Dat is het de enige, is, ja. ja. En was het ook om een beetje de spanning te breken... dat hij, dat, ja, dat hebben we al eens gelezen... dat hij dacht, dat hij zei tegen... Erik Klepten, kom dan ja. nou maar mee... Gewoon uh, voor de gezelligheid. En, uh, ik heb ook wel eens gelezen dat ze ook samen iets zouden beginnen of zo. Dat ze daar maar een beetje al uh, veel samen waren, veel samen deden. Ja, ze hebben uh, bedoeld in oh. de Cream. George Harrison heeft natuurlijk het noemen van de Cream ook mede ja. gecomponeerd. Badge, Boy, nee, wat was het? Uh, uh, badge. Badge, het, ja. Ja, Bad. ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ook dat typische gitaargeluid van Harrison op Badge. Met zo'n ja. zo Leslie Box. Ja, hier speelt even tussendoor, door, we moeten even denken aan. Het is ongelooflijk lang geleden. Hè? 1970, is 50 jaar geleden. Toen jij het over Batchy and the Cream had, Ik ik: Ja, dat kan toch niet? Ja, het is zo ontzettend lang geleden. Het is ongelooflijk. En het blijft mooi. Niet alleen voor ons, maar ik denk voor de hele nieuwe generaties ook. Ja, ja we gaan we aansnapen? Ben weer stil van iets te maken wat ja. zo'n impact heeft? Ja, ja het, het is gewoon klassieke muziek. Ik denk dat het over 100 jaar gewoon nog staat, de Beatles, ja. ja. En ook aan Harrison merk je dat hij uh, na de Beatles, uh, dat is nog jammer, heeft ja. fantastische composities ja. gemaakt. Ja. Maar neem maar gewoon de, de, de soundkwaliteit van dit nummer met cd's of lp's van mm -hmm, Harrison. Ja. Dat geluid is gewoon niet zo goed. Nee? Het is jammer die te, het te zeggen. zijn er ook gewoon opgenomen maar... in Abbey Road. Dat is wel haast ja, wel. Ja, maar het ja. heeft... Het, het heeft ja? het gewoon niet die dynamiek en het, oh, okay. dat vette of zo van dit nummer. Ja. Hij heeft ja, trouwens ook een uh, tegenhanger gemaakt: hè? This guitar can keep from crying. Dus later heeft hij nog een keer met een knipoog naar dit nummer. Oké, okay, op ja. uh, een ja. texture heeft, hij, heeft ja, okay. hij nog een keer een soort, soort herhaling ja. van ja. dit nummer gemaakt. Maar ja, nee, dat moet je toch. We gaan even door met uh, Get Back: trok een heel mooi nummer. She gets it wild, she can. er net over dat uh, is dit nou de rooftop versie of studio versie? Ja, dat, dat moet ik nog eens uh, even induiken. Ik dacht dat uh, dat hele improvisoiris van, van het album dat het ook wat uitkwam in die rooftop dat ze dat gebruikt hebben. Ja. Een Soort live semi live optreden. Ja. Voor de voor de, voor de daar opnemen. zeggen ze aan het eind uh, thank you for all of zo. Wat was het? Oh, dat thank you. Behalf of the group? On oh, behalf of the group, ja. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. En we hope in passion addition, dat zeg yeah, maar. Yeah, yeah, yeah. Dat staat op een op van die versies, maar. Oké, okay. maar ik weet niet wel. Ik heb het inderdaad wel gehoord, ja. En dit is, dit is ja. de originele It B-versie. Ja, je hebt natuurlijk meerdere versies. Ja, meer, ja, vier. Ja, ja moeten we uitzoeken gaan zoeken, Pim? Gaan we uitzoeken? Huiswerk. Ja. Oké, okay, want we gaan ja. een beetje afronden. En we komen bij uh, wat ik eigenlijk het mooiste nummer van uh, Abbey Road vind. En misschien wel van de Beatles, maar een ander nummer vind ik nog mooier, dat komt hierna maar uh, The End het nummer van uh, Abbey Road en eigenlijk het allerlaatste nummer wat de Beatles samen gingen spelen en, hè? Ja. kan je daar wat over vertellen? nou okay. in zekere zin uh, geef ik je gelijk, want uh, er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen er is geen mooiere carrière uh, voor een pop en denkbaar dan die van de Beatles die op een hoogtepunt geëindigd zijn en ook nog eens met zo'n Zeg maar zo'n hele zo bijna symf symfonie, uh, symfonisch nummer. Als uh, die, die medley. Yeah. Eindigen yeah. met die end. En yeah. uh, ook de, de, de, de, het hele werken naar zo'n climax toe. Uh, yeah. zo'n zo mooie zin. Yeah. The love you take is equal to the love you make. Yeah. Yeah, zeg het ja. goed? Ja. of is ja. het andersom ja. We ja, gaan luisteren. Ja. Waar ze allemaal nog eventjes als soloartiest... Een beetje voorbij komen, Rincon ja. met zijn ultrakorte drum solo. uniek <laughs> ja. in de Beatle carrière. Ja, ja, ja, dan de drie, ja. de drie Beatles eh, op de gitaar in volgorde, dat je ook weet van hé, hey, dat is Paul, dat is George, dat is John. En, eh, een hele bijzondere manier van afsluiten. Ja. Ja, dus eigenlijk het laatste nummer dat ze ooit het, samenspeelden, ja. dat dus ja. wisten ze blijkbaar al inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat, Ongelooflijk, oh, ja, ja, dan dat, we gaan we luisteren en genieten. we nemen afscheid volgens mij met het motion nummer van de Beatles, A Day in the Life. Kan je daar nog wat over vertellen? Mm, ja, ik heb wel eens gehoord van gelezen over een vrij goede drummer, Phil Collins. Ja? Dat het nog best lastig is om dit te drummen. Oké. Okay. Dat is ook weer een soort wolf in schaapskleren noem ik dat, dat je denkt van hé, hey, daar zit wat, wat tromgeroffel achter, maar ga je goed luisteren. Ja. In dat, dat hele toch weer een beetje Lennon-achtige Lastige ritme, want er zit ook een soort ritme in. Ja. Heel. Uh, Ringo heeft geen moeite mee. Hij uh, vult het heel creatief in. Op zich is dat alleen de moeite waard om naar de track te luisteren. Vanwege de, de percussie. Het drummen van ja. de Ringo star. Ja, ja, ja. Ja, en het is natuurlijk. Uh, Lennon met, met, met, een, met een. met een. met een mooi verhaal eigenlijk. Ja. Wat nog enigszins. Uh, er zit ook wel een soort. qua textueel soort opbouw in. Hij beschrijft dus een, een soort scène ja. met, met, met stukjes uh, die hij in de krant leest. Klopt, ja. Dan krijg je dit, uh, dat hele gekke intermezzo met die opbouw van het orkest. Ja. Dat is natuurlijk al heel absurd, surrealistisch. Ja, ja, klopt, ja, ja. En dan krijg je, als hij weer gaat zingen, de, eerst krijgt hij natuurlijk McCartney met die ja. de scène. Maar als, ook als Leonard dan weer gaat zingen, dan is er ook iets veranderd in die song. Dan is die tekst totaal... Ook uh, surrealistisch geworden, 100 procent. Ja, ja. Met zijn 4000 holes en. Geweldige En. How many holes in. To fill, fill the hell hole, ja, klopt. Daar heeft ja. over nagedacht wat dat woord holes moest zijn. <laughs> Welk woord dat moest zijn. Ja. Nou, de ja. no ja. many, puntje, puntje. to fill die Albert hole. En pas ja. na tijd dacht hij <laughs> dat het holes zijn. Dat is mooi, dat holes is echt. Ja, niks in niks. Geweldige tekst, ja. Ja. Ja, en McCarty is ook niet vaak uh, surrealistisch geweest, of eigenlijk bijna nooit. En nee. deze song komt hij toch met zo'n uh, ja. ja. met, met zo tekstje. En, ja, nou, ik zie dat we er nog uren over kunnen praten. Ik wil je hartstikke bedanken voor je inbreng en uh, al je ja, meegenomen en enthousiast, enthousiasme. En we sluiten af met Denen live en misschien de volgende keer over uh, nog meer Beatles. Bedankt. Charlie had just won the war A crowd of people turned away But I just had to look Having read